Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een computerstoring bij het ministerie van Defensie zorgt voor problemen bij andere ministeries en hulpdiensten. Al sinds gisteravond zijn er problemen bij onder meer de politie en kustwacht. Hun communicatie ligt plat, daarom bellen ze nu met normale telefoons en sms'en ze elkaar. Je kan wel gewoon nog 112 bellen. Dan is er ook nog een grote storing op Eindhoven Airport. Ja, uh, ik hoop dat we vandaag nog kunnen vertrekken. Ja, vervelend. Ja. Kan gebeuren natuurlijk. Ja, goed, het is niet anders. Het is zo gelopen, dus we hopen dat het goed komt. Vanavond om 8 uur vliegen we vanaf Rotterdam, dus het is allemaal geregeld. Het is omgeboekt? Ja, ja, zeker. Ook de problemen daar worden veroorzaakt door die storing bij Defensie. Het vliegveld is namelijk onderdeel van een militaire basis... en ook daar maken ze gebruik van de systemen van het ministerie van Defensie. Een bedrijf dat Red Bull blikjes zonder statiegeld verkocht krijgt een boete. Het gaat om speciale roze blikjes die niet in ons land verkocht worden... maar wel populair zijn op social media. Een ondernemer wilde daarop inspelen en haalde ze uit het buitenland om hier te verkopen. Dat mag niet omdat er geen statiegeld op zit. De boete is maar 500 euro omdat het om een klein bedrijfje gaat. De inspectie waarschuwt dat grotere bedrijven hogere boetes kunnen krijgen. En de man die bij de bestorming van het Capitool in Washington als allereerste naar binnen ging, moet ruim vier jaar de cel in. In januari 2021 werd het Amerikaanse parlementsgebouw binnengevallen door een woedende menigte Trump-supporters. Die geloofden niet dat hij de verkiezingen echt had verloren. Bij de bestorming vielen vijf doden. De man die nu is veroordeeld werd in de rechtszaal omschreven als een grote aanjager van de chaos. En Paralympische sporters hebben er drie jaar naar uitgekeken en vanavond dan beginnen ze eindelijk de Paralympische Spelen van Parijs. Het zouden wel eens hele succesvolle spelen kunnen worden voor Team NL... zegt mijn sportcollega Edwin Peek. 86 sporters doen er mee voor Nederland in Parijs... onder wie ook twee teams. De mannen en de vrouwen. En die laatste zijn ook topfavoriet voor Goud. Daarnaast ook nog bijvoorbeeld rolstoel Tennister Diede de Groot. won ook al drie jaar geleden Goud in Tokio. Marlene van Gansenwinkel, Fleur Jong is erbij... en ook de visueel beperkte Rogier Dorsman. Al goed voor drie keer Goud in Tokio. Kortom, genoeg. Kansen op medailles voor het Nederlandse team. De openingsceremonie is vanavond om 8 uur en is live te zien bij de NOS. Het weer nog af en toe wat dunne wolkjes, maar vooral veel zon vandaag. Het wordt 26 tot ik 30 graden. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate.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 ZFM. Met nu jouw keuze ZFM. Welkom terug luisteraars bij het tweede derde uur moet ik zeggen van duizendzeshonderd de week door. Ik heb het nauwkeurig gedaan die week doorgezaagd. Ik heb ervoor gezorgd dat zowel de eerste helft van de week... als de tweede helft van de week zonnig zijn afgesloten en begonnen. Ja, die toeter, dat blijft mooi hè. Ik ben helemaal toeter van de koffie, luisteraar. Ik heb zoveel koffie op vanmorgen, ik ben helemaal toeter. Uh, mijn goede collega Hans Wassenaar is ook inmiddels uh, de studio binnengekomen. Die heeft uh, ongeveer uh, vanaf vanmorgen zes uur in de file gestaan. Hans, toch? Hij lacht, hij lacht, dat valt wel mee. Zes uur is niet het geval, maar hij heeft al lang in de file gestaan. En dan zijn ze hem nota benen. terwijl je weet dat het een drukke dag naar Zandvoort wordt. zijn ze ook met de Zandvoortsalade, ook nog ergens aan het opbreken. Dus nou, dat breek je dan wel op als je in de auto zit. Hè? Dan sta je daar in de. Ik heb altijd geluk met files, ik sta altijd vooruit. dat geldt een heel stuk natuurlijk. <laughs> ja, Hans, dat is echt, echt. Ja, je kijkt me ongelooflijk aan. kunt u niet zien, luisteraars. Want de camera die staat nou op zijn rug gericht. Dus de mensen die de studio in beeld hebben, die zien Hans op zijn rug. Ja, je ja, ja, kan wel zwaaien, Hans. Dat, dat zien ze dan wel, want dan zien ze een paar handjes in de lucht verschijnen. Uh, nou ja, er is van alles aan de hand. Uh, er vliegen, vliegveld Eindhoven ook in de problemen. Heeft met defensie te maken, met de storing. Vliegtuigen kunnen niet meer opstijgen, kunnen ook niet meer landen. Duif gelukkig wel. Duif die stijgt gewoon op uh, naar hogere sferen met lekkere muziek. This is the life. Dit is het leven, luisteraars. Daar zullen wij het mee moeten doen.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 David, this is the live luisteraars. Zo is het, Markies. Zo is het, Mark Krek. We gaan uh, swingen. En dat doen we met een heel oud nummer van Elvis Presby. Schelvis Presby. En u denkt dat ze niet konden swingen in de 60e jaren? Nou, vergeet het maar. Well, I quit my job down at the car watch. I left my mama a goodbye note.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 Nou, uh, luisteraar, en zwingde dat? Of en zwingde dat niet? Nou, het zwingde wel. Althans, van mijn gevoel. Uh, ik kon niet meer stil zitten, ik kon niet meer stilstaan. Dus uh, het, is, maar het is goed afgelopen met mijn duif. Want ik, uh, als ik mijn evenwicht uh, verliest, heb ik altijd nog mijn vleugeltjes. Dan kan ik gewoon vliegen. En dan uh, komt het allemaal goed. Dus we vallen niet zo gauw om als duif. Hè, als oude duif ook niet, luisteraar. Nee. Nou, uh, even kijken hoor. Heartbeat Buddy Holly. De heb van die man hoor. Heartbeat, why do you miss when my baby kisses me? Heartbeat, why does a love kiss stay in my memory? Littly pat, I know that new love thrills me. True love will be heartbeat. Why do you miss when my baby kisses me?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 My baby is Overdag valt het wel mee luisteraar, maar de nacht heeft wel duizend ogen. Wist u dat? Duizend ogen. They say that you're a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 Has a thousand eyes You say that you're at home when you phone me And how much you really care Though you keep telling me that you're lonely I'll know if someone is there Cause a the night has a thousand eyes And a thousand eyes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 You find out without really trying Each time that my kiss is free Cousin, I Dat. Kom jij wel eens buiten s'nachts, uh, uh, Hans? Nou, eigenlijk niet. S'nachts doe ik meestal mijn ogen dicht en dan slaap ik. Meen je niet? Elke, elke ja, is echt elke maar... nacht. Nou, ik zou je vertellen, wij gingen naar, uh, naar Noorwegen... en dan zaten we bij het Noorderlicht... Ja. En uh, daar zaten we in de buurt, en toen had ik uh, met mijn vrouw had ik een hadden uh, meegenomen om op 's nachts naar de wc te gaan, want we zaten in zo'n kampeerhut. Oh, ja. ja En weet je wat er gebeurt? Snachts nee. wordt het daar niet donker. Dus dan kan je s'nachts wel um, lekker wandelen. Ja. Ja, dat is heel wat anders dan hier, hè? We ja, wat zie je er allemaal rondlopen dan daar? Ja, eh? dat ga ik je niet vertellen. Dat, ga je maar... <laughs> Geheimzinnig. En die is zo geheimzinnig. Wordt ja, dat ga, dat ga ik echt niet doen. Ik, kan, ik vraag hem dan, licht eens een tip van de sluier op. <laughs> dan heeft hij het meteen over zijn brouwen van vroeger. Met vrouw, ja. met, met zijn vrouw met die sluier en al. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> maar mevrouw ging inderdaad s'nachts een fototoestel pakken om foto's te maken midden in de nacht. Oh. Ja, dat is leuk, om mid-zomernacht heet dat daar. Hè? En wat voor camera gebruikten ze? De, nou, Gewoon een simpel, een simpel... Niet zo goede als jij hebt, hoor. Ja, ik, heb, ik, heb, nou, ik heb wel een aardig cameraatje, hoor. Maar, maar ja, je hebt... Eh, ondanks de, de, het feit dat ik een aardig cameraatje heb... heb je nog mooiere camera. Ja, uh, maar het, het, het, het, Charles, is, dat blijft altijd zo. Is dat zo? Ja, natuurlijk. Oh, vertel maar ik, op mijn leeftijd. vertel Praat me eens bij Hans. Hoe kan, hoe kan dat nou? Hoe kan ja, dat? maar je, je moet alleen maar naar die jongens kijken die van die grote toeters erop hebben. Dan denk ik, ja, waar is dat allemaal voor? Ik snap dat niet. Ja, ik snap kan dat. jij me dat uitleggen? Nee, nou ja, grote toeters. Als je zo'n grote lens hebt, zo'n 600-lens noemen ze dat dan. Ah, ja. Dan kan je inzoomen. Nou, dan kan je het kleinste detail van een. Uh, van een kolibri, bij wijze van spreken, vastleggen. Oh, dat is wel mooi. Dat is schitterend ja. mooi. Ja. Heb jij ook zo'n ding of niet? Nee, ik heb al een 400 lens. Die komt ook al een hele Maar zo'n 600 lens... Met maar is, houdt dat in 600 lens dat die 60 centimeter is? Of? Nee, Dan nee, kan je tot 600 uh, brandpunten. Heeft dat heeft ah. te maken. Te technisch kan ik je ook niet uitleggen. Maar nee. Dan kan je, ja, kan je gewoon inzoomen. Oh, zo, dat bedoel je. Ja. Close -ups? Zoom, zoom, zoom, zoom. Van de bijtjes en van de kolibri's. Ja, en, oh, ja, ja. Dat, ja, ja, ja. ja, ja, ja. En maar je kan ook als je de... een jong meisje ziet lopen... Oh, ja, kijk, dat bedoel ik. Dat kan je ook inzoomen. Ah, ja, ja, ja, ja. Heb, heb ik ook gedaan. <laughs> of, heb ik gedaan, Hans? Luister maar. Ja, jij ja, bent meer van de birds Get out of my mind. My ik heb geprobeerd om eruit mijn gedachten te zetten, Hans, maar het is niet gelukt. Is het niet gelukt? Nou oh. ja, ja, ja, ik heb mijn telefoon op, dus ik hoor het niet. Oké. Okay. the charms of a woman, you've kept the secret of your youth, you let me Baby Ja, Carrie Puckett en de Union Cap uh, Young Girl. Uh, omdat het vandaag uh, zo zonnig weer is en omdat ik in een zonnige bui ben... en omdat ik ervan houd dat u lacht... ga ik u twintig uh, minuten lang uh, verwennen met cabaret... Tieneke Schouten. Dus luisteraar, mocht u de studio willen bellen. Uh, de komende twintig minuten, no, no possibility. Uh, uh, want we gaan uh, met z'n allen lachen om uh, Tieneke Schouten. Ze gaat op wintersport midden in de zomer. Nou, je ziet het zeker wel, hè? Je ziet het zeker wel. Ze is op wintersport geweest. Och, nou, hoe heb ik zo'n bukkum kunnen wezen. Hoe heb ik zo'n dakhaas kunnen zijn. Verkeerde vrienden, dat komen doen. Verkeerde vrienden. Je lotje, je amlullen allemaal om wintersporten, hoor? Je wou mij toch niet vertellen dat je uit je eigen de ellende van wintersport op gaat lopen zoeken? Dat mag je mij niet wijs. Je lotje, amlullen door je vrienden, geloof mij, man. Ik pak even de, even de kruk erbij, dan de ik even vertellen hoe ik aan de poot gekomen ben. Het <lacht> is een lang verhaal. Oh, man. Nee, ik hebben bij het begin beginnen. De kamers zo, wij hebben sinds anderhalf jaar hebben wij nieuwe buurtjes: Bet en Ineke. Betters en Inemien, zeggen wij altijd hoor. En wij kaarten zo'n pakker in de week met Betters en Inemien. Je kent het wel: een klaar jasje leggen. je, een beetje toepen zo, bakkie pijlpinders op tafel, bitter lemmertje erbij. En dan kaarten wij altijd voor geld. En degene die verliest, die matse centen bij Inemien, want Inemien is de is. Matje, je centen is een rote, grijze, koze paddouwen. En van die centen zouden wij daar met z'n viertjes een beetje naar Amerika. In, uh, in Limburg. <lacht> maar het omhoog geschiet... Het geschiet. Meneer, waar is het? Zes, zeven weken geleden. We zitten lekker te kort en zo. Want ik zit eindelijk eens te winnen. Ik daag nog, hè. ik hoef lekker niet te betalen. Maar. En in één je bettjes met je bek vol met pindas... Maar hij zegt: "Grootjes, wat? Hij zegt: de verrassing voor jullie. Hij zegt: Mijn broer uit de kerfinkloosterland in uh, Oostenrijk. En die kent door omstandigheden kent hij zelf niet gewoon. En hij heeft gezegd: 'Maken we hem uh, caravan, maken we grooters een weekje hebben. Hij zegt: nou, ik Een haaksjongen. Daar gaan we nou de centen van de korte pad nemen worden. kunnen wij voor hetzelfde geld met je viertjes en een weekje wintersporten. Is je nou? Is je ik er niet? Nee, echt niet, man. Ik heb hoogtevrees niet te filmen." Ik plaats al in mijn broek, als ik op de valse berg stond. Is je Ik ga het niet mee, hoe eerlijk waar niet hoor. Maar ja, jullie begonnen aan me te maken. Ai, joh, Lotte, wel zo leuk, joh, het is zo leuk. leuk. Mijn man over weet je van: Ah, joh, hij zegt: We hebben de kans eindelijk. Hij zegt: laten we gaan. Als ik het altijd al zo graag een keer in Iens broek willen zitten. Bette, zeg, je blijft van Ien af. Hij zit er bij die camping, die leg ineens in broek. Hij zegt, die camping, die leg, toevallig bij leg. <lacht> hij zegt, dat is een super deluxe plotje Hij zegt, de prinses van Oranje, die gewoon schieën in leg. Hoor. Hij zegt, artiesten van alle pleimossies van over de hele wereld... ...komen schieën in leg. Hij zegt, jij... Hij wees zo op mij, hij spoog ook gelijk een pin omhoog. <lacht> hij zegt, jij kent daar alleen nog druk wezen... ...met handtekeningen jorgen. <lacht> Inderdaad, waar is het... Dat was het. Hij wist dat ik stapelgek was op artisten, dat ik hullies op handtekeningen sport... dat ik zulke stapels plaatboeken heb. Dus toen liet ik mijn eigen om. Lullen, begrijp je wel eens. Dus die vrijdag vertrokken wij met z'n vieren opgeprap en een zoekzoekie van bettes. <lacht> Hullie had een schietje gehuurd, ik had zo'n stapel plaatboeken gekacht. Z'n is halen vanwege, ik weet geen eens waar... want ik heb nooit naar buiten kunnen kijken, zo beslagen waren er allemaal. Ze zeggen nee, dan is er wien achterin naast maar Ze zeggen, oh, het is wat. Ze zeggen, ik heb even gauw nog een nieuw schietpak gekocht voor dit weekje. Is ze zeggen, zo, ik zeg, uh... ze zeggen, ja, maar ik zou me eerlijk zeggen. Ik heb ervoor wat geld uit de kaartenpot genomen. Oh. Ze zeggen, wat ik als penningmeester, ze had eens nagerekend. Ze zeggen, maar waar had ik toch wel veel vaker gewonnen als jullie. Ze oh, Job. als jullie vaker gewonnen hebben, heb ik meer betaald. Ze zeggen, je ze wel, mee. ze zit ik heb wel wezen. Ze zeggen, maar jullie maken toch ook een gratis in de caravan van mij? zwaag het. Ze zeggen: het kost jullie deze week enkel, maar gaas en lich. Ik kost ons gaas en leg. Je gooit het alleen niet van die korte potten af, ze zei, nee, dat moet jullie betalen. Nou man, ik had dat makkel kunnen killen. Echt man. Maar dat lukt je niet in een zoekzoekie. <lacht> Komen we aan bij die kerven? Wat een arme, dure geval, zeg. Wat een krap kreng Het leek wel een aanhangertje voor VVV, leek het. Er. Eén, twee persoonsbed zaten maar in en de pik tegelijk. pikte gelijk beter zijn inneming voor de rij ging. Ja, zei inneming, ik ben toch iets breder. Ja, dat klopt. Er klopte, zat die korte nog in de kon, Nou, mijn man en ik in een soort uitschuiftwijfel boven het aanrecht. Nou, dus echt genieten hoor, met je tenen in zo'n Oh hoor. As naar Shannys lopen en zo'n caravan. Je kan er niet te slopen, echt niet. Een lawaai en een getikte kan had je ski's in bed. Dat had hij gelezen, Dat was een nieuw Oostenrijk voorbehoedsmiddel. Och. Die ineming lus wat paap van, dus het was een geraffel met die ski's de Of de harmonie voorbij kwam, och, och, och. Ja, nou, zelfs, zelfs al fluister je in zo'n caravelletje, al fluister je, dan kan je nog behoorlijk verstaan met een ander zijn. Want ik zei het de volgende ochtend tegen iedere minuutje, wat had je nou allemaal in je bedjes strafwetje? Ze had je een muis in bed of zo? Ik zeg, of liep er iets van een dartje of een herenbeestje? Ze zei, hoezo dat dan? Ik zei, nou, omdat ik jou tegen Bettus hoorde fluisteren, laat het nou niet lopen, want we hebben net schone lagen. Je muis gezien hoor, hè? Je muis. ik was vroeg af, hè? Want jullie gangen schieren op de berg, maar dat dans ik niet met mijn hoofd vrezen. Dus ja, is heeft mijn uitgelegen, hij zit er wel ja, handtekeningen, op de platte piste. Hij zei, hij zit dus helemaal niet eng, dus ja, maar plat, hij zit een keer in die valenlood. Nou, of dat niet komt! Maar het had geregend die Het waar spek gelaten, ik lag constant. Ik snap nou waarom ze dat plaatsie leg hebben genoemd. <lacht> en ik heb geen artiest zien. Niks. Knoppers. Nou, Ik zit tegen Petters, ik ze lekkere vuile luen rond. hij er zit geen artiestie. Hij zegt, oh nee, In een pak je biervultjesjes. Kom inemien aan. Ach, biervultjes, met handtekeningen had het mokkel. Voor de rijen, gewoon ze ook sparen. Ja, zei is maar het, het weemelt van de artiest op de berg, hoor. Hij zei: Hoe beter dat is, hoe hoger die zit. Hij zei: Dan moet je ook mooie basketjes gaan huren. Hij zei: Het is helemaal niet eng. Hij zei: Wij houden je vast. En je krijgt de mooiste handtekeningen. Dus. Toen liet ik mij eigen... Je snapt het snel. Ja. Dus ik ook schietjes gehuurd door in Oostenrijk. Nou, dat kost dat baas, Die prijzen zijn nog steiler als de Hellingen door. Oh, je je, je betaalt een nieuw prijs voor een paar verrotte oude schoenen waar een ander met zijn zweep in erin hebt gezeten. Erachter, dame. En hij je nog een rekening voor voedschimmel erachteraan. Och, och, och. En een paar van die zware houten laten erbij. En stokken erbij. En ik heb mijn plaatboeken nog. Och, is een Half uur chokken naar die lift op die ongelukkige schoenen. Komen we aan bij de lift? Dikke dromen mensen. Ik zit er iets wat gebeurt? joh. Nee, je kijk eens naar de klok. Hanker een grote de wacht Waagtijd, twee uur. Ik zeg nou, ik ze, het is vakantie, we lopen ze niet op nooit. Ik zeg gewoon lekker op het terrasje zitten en gewoon een bakje doen. Niks te vaar, je aansluiten, trek. Anders komen we er niet. Hij duwde me zo te en ik zei je het en gaat in je bolle hersjes. Echt wel. Ik zei en al die andere geschuffelde Nederlanders erbij, echt wel. Ik zeg, want maar als jullie Nederlanders in, in, hè, in Nederland aan de kaars van de supermarkt twee minuten moeten wachten... ...dan heb je al zo'n opgezwollen strot van de spanning. <lacht> Ik zeg, en hier op vakantie, gooien je voor je plezier, gooi je even twee uur dan dringen... ...en daar tussen je al die klotsen. en dus de zweetartjes. Oh, Ik zeg, ja, dat gaat hier. toch. Eh tuurlijk. Dat is het, hè. Ja. Ja. We moesten, we moesten aansluiten, hoor, maar ja... Mijn man kon heel niet met die stokken overweggen. Ach, die liep me om zijn eigen heen te prikken in die rij. Ach, kregen we nog bonje, met zo'n zo, oh, so, he. Door die keren begon mijn man uit te schelden. Hij zit tegen mij, hey, eikel, je eikel, je kijkertje, joh, je stopt de hele tijd mijn vrouw te meppen met die stokken wijk, Nou, mijn man met Van verdomd, bosh. Hij zegt, wat wou je nou? Hij zegt, je heen je stokken. Dan maak je mijn vrouw ook even slaan. Oh, het is geen laafbek hoor. Echt, joh. Oh. Maar ik had gelukkig mijn plaatboeken, dus je kan mij hier nog verdedigen. Maar het is net gaan, ze worden. Wintersport is net gaan, ze worden. Je moet de ene hindernis naar de andere zien te overwinnen. Want dan heb je een kaartje om je nek. Bij je mees? Heb je zo'n veter om je nek met een knipkaart voor de lef? Hebben die Oostenrijkers uitgewonnen, God, om een veter om je nek? Want je hebt geen handjes meer over om de wat vast te houden. Dus, uh... En vlak voordat je door die lift ingoot, stond er zo'n apparaat en dan mooi je die koord erin duwen. Dan mocht dat knipje ook. Maar ja, achter mij stonden vijf van die dikke Duitsers te dringen. En mijn koor zat nog vast. Heb je dat overleefd de mooi door het bekende driepootje. Ik weet niet wie die hekjes ooit heeft uitgevonden, maar dan moet de doelstrijf op. Want hoe zo'n hekkie ook draait, je krijgt altijd precies je poot hier je kloos. En hij dan nog niet gehandicapt bent, dan moet je aaste weer, goh met die lange latten, mooie je op het zwarte, rubberen matje er komen die stoeltjes. Die komen anders. En die stoeltjes wachten niet. Dus je moet echt als een hars met die laten voor je netjes kosten. Die puntjes maken ook nooit over elkaar heen. een passage erachteraan. Gehoord. Om mij in dat stoeltje te duwen. Ach. Vlak voor het ravijn zat ik. Ach. En ik was bang. Bang. Ik had ze te janken van angst. En bette zei me noors, maar je moet van het uitzicht genieten. Nou, ik heb zo zitten genieten van het uitzicht. Met een hartslag van 180 per minuut. Dat ik vergaat om uit te stappen. Ja. Nou, de hol ik bovenaan de pal. Was ik loslaten, want ik kwam zo'n leeg stoeltje met een noodklap in mijn nek. Nou, dan lag ik de spartelen beneden in het plagaat, hoor. In de sneeuw. Och, och, och, och. Gelijk mijn strippie alwees van zijn plek af. Ja. Nou, dan je een schuiver gemaakt, hoor. Nee, even mij. mijn Als zulke strippies over het was komen, hoor. God, acuut naar beneden wandelen. Nou, ze bekken ze dus de kei dan nee, ben je er bij zeven uur onderweg. Ja, zei Inemi, en aan je eigen schier, ze zitten bij hem misschien wel eens zeven minuten beneden. Zij wel met een paarse skip-hack. Ik zeg de god, ik mijn eigen eerst even moet in drinken op het terrasje hier zo. Als het mag. Oh, zei Inemi, de mag wel, met de god niet van de korte pot. Ik zeg, nee, ik betaal het zelf. Mierenleuk het. <lacht> Van ellende op dat terras heb ik. echt van die gluwwandje heb ik achterover. Oh. Ik heb nog nooit zoveel bergen gezien. Maar ik haat me in één een berg moed. Ik geloof dat ik in zeven seconden naar beneden ben geskipt. Met mijn kop andere jack van is en mijn knieën binnenste buiten kwamen ik aan. En mijn ski stonden naar boven. Ik zeg nooit, never, nooit niet. Oh, wat ja, meneer Oh, ze zeg mijn haar, meid. Ze dan ga je de rest van de week toch lekker koken voor ons. Dat is toch jouw hobby? Ze zegt dan ga ik met de mannen. Is echt even een pleuke, leuke eens maak ik. ze zeg nou, pas maar op tijd niet veld op je potje. Ik terug naar de caravan. Wat denk je wat? Wat denk je wat? Butagash, fles, leeg. Ze had het uitgerekend, onze penningmeesteres. Ik denk, nou, ik ga het geen nieuwe haas kopen. ik, hartstikke dood. <lacht> nou, dat scheelde niet veel. <lacht> S'avonds om half tien kwamen ze een keer de berg afgekeken. Ach, ach, ach, in het pikken donker, ze waren verdwaald geweest. Je hadden af waar ze een hapje gegeten van de korte pot, zei zijn. Of ik soms nog wat wou eten nou ze zag dat mijn bek bevroren was. Dat er niet zo'n patatje tussen geschoven had kunnen worden. Daarbij ik was dolziek van de spanning, van de angst, van de kou, van de gluwijn, van alles. De hele nacht heb ik met mijn hoofd boven dat Chemische toilet heb gegaan. Nou, ja, dan wou ik toch eens vroeg. Hebben jullie wel eens met je hoofd boven het Chemische toilet gaan? Nou, je darmen worden spontaan weer naar buiten gezogen. Hè? En je krijgt grote zijn van niks permanent, hoor. Och, man, wat ben ik ziek geweest? Ziek geweest. Vijf dagen en nachten heb ik op Apengapeng gelegen boven het aardig. Met mijn tenen en mijn kop in het keukenkastje. En dat makkel, Och, die Inuin, die werd steeds bruinere. Oh, man, het zonnetje scheen op die berg. zoekke bruine bellenfleuren. Had het 38 handtekeningen haat ze voor de reis en geen eentje dubbelt voor mij erbij. En zo'n pens van het vreten van die kaartenpad. Ze knapte dus ze de het deporteskierpakket. Ik had niks! 8 kilo afgevallen was ik. Nou, de laatste dag hoor. Ik stond mijn koffertje in te pakken, zo met trillende knietjes. En een ene stond ze naast me. Ze zei: Je had niet zo'n leuk weekje, geloof ik. Ik zei: Nee, zeker is niet. Ze zei, ah, joh, het ze is de laatste dagen, het zonnetje schijnt. We gaan lekker op het terrasje zitten met schalen. Hé, ze zegt, god lekker mee. Ze zegt, op gaan op een potje kaarten, anders redden we het niet voor de terugreis. Ik zal me even niet herhalen wat ik toegezegd heb. <lacht> Laat het er maar op houden dat ik zei, ik moet even naar buiten, want hier hangt een lucht. En ik kwam buiten mensen. En ik was in een zo tris. Zo tris. Ik ben zelden van mijn leven ben ik zo tris geweest. En ik gewoon op een muurtje zitten aan de rand van een terrasje, zo. Zit ik zo van mijn eigen uit te storen, zo dikke tronen zo. En in een... Wie denk je dat ik daar zit Jackson! Shannon Jackson! En die oude zus de, die zat te naast. Moet je ooit je tollen. Ik denk. Twee handtekeningen, hè? Iedereen had die beroemde nog niet. En ik draait mijn kapper. Ziet ik een ene aan de boef jij lopen. met het zoontje van McDonald's naast hem, hè? Ik denk. Ja, je hoort toch thuis, Gartineke Schouten? Uh, wintersport, ja, je moet, uh, je, je moet er maar niet te veel gebruik van maken van wintersport, want als het, uh, als het er net ver gaat, als Tineke schouten, dan, uh, dan blijft er geen spaan van u heel. Ik heb hem goede goedemiddag bijna. Eén hele goedemiddag, waarde vriend. Hé, hey, Willem. Nou, we jou Even waarschuwen, er staat een fendacht hier. Ja, ik ben ook een beetje bang eigenlijk, ik sta een beetje... Te nee, daar kan je niks gebeuren, want wij zien het allemaal. Ja, ja hij is live in beeld, hè. Maar hij, hij wou me wassen, maar gelukkig vindt hij wassenaar. Oh, is hij dat zo? Oh, is hij dat, is hij dat? Oh. Ja, ja, ja, ja. Hij gaat straks uh, de uitzending overnemen en dat doet hij ook met lekkere muziek. We blijven een beetje hetzelfde genre, want hij houdt ook van uh, goud van oud, zeg maar. En uh, daar hou ik ook van. Met, is dat die man met die verhalen, met uh, al die platen? Uh, ja, hè? Ik denk het wel, ik denk het wel. Ja, hij, ja. Kan, hij kan je niet horen, uh, Willemont. Nee, maar gelukkig hij heb, maar. Hij heeft, geen, hij heeft geen koptelefoon op. Hij dus hij, geen staat koptelefoon op, hij staat dan met gebarentaal. Hij staat dan met gebarentaal hier me te wenken. Wat zegt hij? Wat zegt hij? Wat zegt hij? Nou, ik zal hem straks wel bijpraten. Dan, uh, hoop ik dat ja, die... nee, maar dat, uh, dat, is, uh, dat is helemaal goed. Maar ik wil je even zeggen, omdat je deed de weer geweldig goed uh, voor elkaar weer. Lekkere muziek. Nou, helemaal mooi. Dankjewel. Nee. En, uh, ja, en, en, en dat in het begin van die, uh, die, die kerel met die halve kip en zo, dat kan echt niet. Uh. <laughs> ja, die had ik van een kennis van me. Oh, ja. mooi is ja, ja, ja, ja, ja, maar het is een bekende hoor, dus uh, ach, dan moet ja. dat, als Hans Steven mag, mag ik het ook, toch? Ja, dat oh. vind ik ook. <laughs> Dat vind ik ook, ja. Hey, ik, uh, kan ik op de volgende nog even een plaatje aanvragen? Als een, ik denk dat we bezig met serieuze nummers. En een plaatje aanvragen, het mag een ook plaatje een CD plaatje. zijn of het mag dan ook een, een, een digitaal bestandje wezen. Nou, als je een uh, digitaal bestandje vind ik het ook goed. En wat voor plaatje ga jij aanvragen? Het is een nummer van Robert Long. Oh, Robert Long? Ja? Ja. ja. ja. En dan denk je aan hele mooie ballet en zo. Ballet, ja. Ja. Maar ik bedoel, Jezus red. dat nummer. Oh, is dat dan Ik zo? Het, is er, ben, denk je, ben, geloof jij erin dat Jezus het? redt? Tuurlijk. Nou, stuur hem naar Eindhoven, daar hebben ze problemen op het ogenblik met vliegen. Ze kunnen niet nou, opstijgen, ze kunnen niet, niet landen. Niet alleen daar hoor, niet alleen daar, de hele wachten, uh, alles te uh, last van. Dus, uh, en hier op de Zandvoortslaan is de boel opgebroken, dus uh, de, daar ja. staan lange files, dus als Jezus kan redden, dan... dan uh, ja, nee, maar dat is inderdaad, en het ergste, ik zie Hans, Hans heeft geen BH, maar dat zie ik nou al. Ja, Hans heeft geen BH, nee, die heeft geen BH, en ik zie het ook. Trek hem alsjeblieft aan, jongens, ja, Aha. ja, ja. <laughs> nee, maar als je dat nummer nog zou kunnen draaien, eventjes uh, ja. voor twaalf uur, dan... Hans zou je niet zo dicht bij het beeld willen gaan staan, alsjeblieft. Ach. Hans zal je niet zo dicht bij het beeld willen staan alsjeblieft. Nee, nee, nee. Nee, maar Jezus redt. Uh, en ik hoop dat Jezus redt om uh, voor twaalf uur dat nog even voor jou De te houden. ik ook. Ja, Robin, Robert, want, uh, Robert Long, hè? we missen hem, hè? Toch? Ja, we missen hem echt. Ja. We missen hem echt. En hey, gaan wij volgende week weer uitzending doen. Hè? Ja, ah. maar, ja, volgende week vrijdag draaien wij weer uh, The Voice. Arbeck. In town. In town, ja, nee, gaan helemaal komen. Ja, Oké. Okay. En dan moet uh, het bestuur van Radio Zandvoort moet ook eens contact opnemen met Rabbo... Want die heeft het nog steeds over de Grand Prix in zijn reclamespotje. Dat kan het Is dat zo? Ja. Dat kan natuurlijk niet, daar moet een ander reclamespotje voor komen. Kom gezellig rabbelen en beleef de Grand Prix met, uh, nou met ja, al die coureurs. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, is we dus, uh, <laughs> dat is niet actueel meer. Ik weekend kijken we er weer na, dus dat komt helemaal goed. Dat is niet actueel meer, maar rabbel uh, uh, blijft een gezellige tent. Laat ik dan maar even een actuele reclame maken voor. Uh. Nou ja, ik vind, ik vind uh, uh, het biertje, dat is echt een, uh, een rabbelbiertje, toch of niet? Ik heb geen idee, ik heb geen verstand van bier. Een pitstiekje of een, een, een, een, een boxbier, box ik weet het niet, maar, Bo hij, maar boxbiertje. hij klinkt zo. Ja, oh. maar ik weet niet of hij zelf drinkt, maar hij wordt er zo verdrietig van, hij klinkt zo treurig. Ja, dat klopt. Ja, ja nou ja, nou ja dan. dan uh... aan mij of, uh... <laughs> hey, even gelet op de tijd, om uh, Willem. Ja, nee, dat is goed. Ik wel lang ophangen maar je zegt, hou vast, hou vast. We gaan eerst even dansen met Chris Monsters. Uh, dat ja. doen we met Let's Dance. En dan daarna dan gaan we Jezus redden. Haal jij Jezus maar uit de kast. Kom helemaal uh, goed. Oké, okay. bedankt voor het bellen. Graag gedaan en een groetje aan Hans daar. Groetjes aan Hans, ik zal het doen. Okay. Ik groetjes terug. Hoi hoi. Amen. Hey. ruud op Borgel. Ja, toen dat hij nog op les, hoor. Pak ik je door een We gaan nu even serieus in gebed En dan gaan we kunnen kijken of Jezus kan redden. Dan zeggen we Jezus. Maar breng Robert Long even tot leven. En laten we er een, een zegen aan geven. En we hopen dat uh, Jezus redt. Toen het christendom op aarde kwam... En ieder mens het recht ontnam om zo te leven... Als hij dacht dat goed was...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 Het is maar al te waar, helaas. De paus, de kerstman, Sinterklaas. Zij zijn al eeuwenlang de baas. En eeuwenlang al even dwaas. Jezus red, Jezus red alle mensen uit het lood. Jezus, Jezus, red, Jezus, red, Jezus uit de grond. Ja, Robert Long, Jezus red. Uh, ik ga nog een leuke van hem draaien. Want iedereen doet het, luisteraars. Nou, ik doe het ook. Ik, ik ga ook. Ja, daar ja, was ik zo vrolijk van van dit moment. Allemaal dankzij zei Willem Bruijs, die bracht mij op het idee. Robert wilde ik al lang draaien. Bij deze twee maal, Willem. Wind service do it standing. En diepzee doen het onder water. Alcoholisten doen het met een kater. En snelle jongens doen het even De gleuf pedofielen doen het op hun knieën. De meeste trio's doen het met z'n drieën. En tegenlegers doen het zwassend neus Agrobioten doen het onbespoten. En homofielen doen het met hun poten En keukenmeiden doen het met gegil. Kampeerdoos doen het in een de koren doen het met z'n allen. En boelers doen het met hun ballen. En dameskappers doen het permanent. Ja, da ja, da, ja, da da door, ja, ja, de ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Krenten Doe het op de tast. De maagden stellen het nog even uit. Ex-Katholieken doen het zonder Rome. En Popiopie doet het in zijn dromen. En ik, ik doe het. We gaan hier kolen best in de studio, niet te geloven. Allemaal op de kolen, kom erbij. Eh, Ter Schelling hoorde ik net voorbij komen. Nou, we gaan even naar Ter Schelling. Komt dat even goed uit? Ik heb mijn gitaar al uitgepakt. Even stemmen, een beetje. Oh. Hij doet het. Hij doet het. Ja, ben ik snel snel, even goed nog een vingers. hè. ik haar weer zie, is het anders. De betovering is weg. U luistert naar nou Rob Jansen. Toch is er iets, waar ons die u meeneemt na ker schelling als ik zeg dat ik die week aan het strand nooit meer zal vergeten. Ja, nou, wat deed hij daar aan het strand dan niet op? Zij was mijn eerste liefde. Dat verklaart een hoop eens in mijn leven was ik Zee en de zeeën, de westen, de Daarop dat eiland kan mijn gevoel in een versnijden. Heel veel leven op de helling, door die zeeën, daar de schelling. des uh, helling. Mensen die uh, denken van het. Dat we een nummer, ja? Have you ever loved a woman van uh, een Engelse artiest? Klopend hart, die ene. Als ik me niet vergis, Brian Adams. Was voor mij. Have you ever loved a woman? Dat is het. Liefge ik heb de hart op de schermen leren kennen en dat zal. I'm <laughs> lief wordt het op de Ja, luister, ik moet afscheid van u nemen. Helaas, helaas, pindakaas. Maar volgende week weer pindakaas. Ik heb potten vol pindakaas. Dan neem ik allemaal mee in de studio met de duifzaag de week door. En dan smeer ik mijn zaag met pindakaas. Nou, beloof ik u. We gaan luisteren naar Hans Wassenaar. Die heeft nog meer lekkere muziek voor u meegenomen. Dus dat komt helemaal goed. Door die zeven dagen. Ik ga van u afscheid nemen. Uh, ik dank u allemaal voor het luisteren, voor de gezelligheid. En uh, natuurlijk uh, ook volgende week dinsdag hè, van 10 tot 12. Tussen App en Vloed met romantische muziek. Dat ook. Ga genieten van de zomer, mensen. En geniet ook straks van het programma van Hans. Zet je radiootje lekker hard aan. Keihard. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.